We He? hebben heel veel regen gehad afgelopen jaar ja. en uh, het wordt nu al tijd dat het gewoon uh, mooi gaat worden. Ja, mooi, mooi van, met weer, maar mo mooi van de evenementen ook. Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. En uh, welke evenementen heb jij in gedachten nog? Ah, er komt een nieuw evenement op het Gassersplein, de kofferbakverkoop. Oh. Ja, dat wordt een, uh, een soort rommelmarkt, maar dan vanaf de auto.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 nieuwe samenwerking in die trend dan, want daar werkten we natuurlijk al mee samen. We zijn bezig met de kinderfestijn weer op het strand, allemaal leuke kinderspelletjes in samenwerking met de strandtent.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 Ja, Talent of the Voice. Toevallig heeft Richard uh, Buitenhek uh, in de uh, laatste voorronde gezeten. Met, uh, kan hij zing, zingen? Ligt. Nee, als jury. Hij, hij, wacht even, hij kan wel ja. zingen, want hij staat bij ons op het koor. Dus hij kan echt wel zingen. Ja. Nou, meestal is hij de kerk uit voordat hij ja, zingen wordt. Op. We <laughs> weten uit betrouwbare bron dat hij kan zingen. Ja. Okay. Ja. Hij kan oh, heel okay. goed jureren nou, ook, uh, maar zingen dan kan niet. Uh, zullen we dat uh, tijdens de half finale zien als hij weer in de jury zit. Ja, zit, zit hij Ja, We hebben met Richard echt...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 De auto gemaakt en hij is alsnog nu onderweg hier naartoe. Ja, super. Hè? En dat is echt heel super. Ja. En ja, ook hij zit eraan te komen. Mm -hmm. Het is um, heel spannend wordt het. Het wordt een hele mooie uitzending. Ja. Dus we gaan nu even naar een stukje muziek luisteren. Rob, wat hebben we in de aanbieding? Ja, we gaan, uh, we gaan luisteren naar een uh, stukje muziek van uh, Dennis Kolen. Dat zal jullie niet zo veel zeggen, denk ik. Nou, Roy misschien wel. Roy weet natuurlijk ook veel, uh, veel van muziek af. Uh, Dennis Kole is een jongen die komt uit, uh, komt uit Haarlem. En die heeft uh, diverse bandjes gehad. Helaas hoor je de laatste tijd niet zo veel meer uh, van hem. Maar uh, dit nummertje, ja, dat is uh, een jaar of zes, zeven geleden. En uh, klinkt uh, erg aardig. Luister maar.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 Was a pain in pieces and drunken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 Uh, lezingen, ja. vrouwenpower, uh, dat is uh, Christine Pannenbakker en Geert Kimpen natuurlijk de geheime Newton. Uh, Racheel het geheim van de liefde en natuurlijk niet te vergeten de kabbalist. Okay. Uh, ik ga onder andere ook, het is dus een heel ander straatje met Linde Wormhout, shaman, ga ik trommels bouwen. We gaan Hallo. shamanentrommels maken in een sessie van zes lessen bij De Roos in Amsterdam. En daarna gaan we trommelles geven. De meeste shamanen doen alleen maar het hartritme slaan. Uh -huh. Maar er zijn vele ritmes die op een shamanentrommel geslagen kunnen worden. Yeah. En dan gaan we les in geven, dus dat zit er ook aan te komen. En is dat hier in Sandvoldoorn? Nee, in de Roos in Amsterdam. Oh, oké, okay, sorry, had ik even niet. Uh, Pansovia. Pansovia is een academie voor vrouwencultuur, voor de godinnencultuur, voor de voorchristelijke religie. Waar onder andere dokter uh, Anine van der Meer aan verbonden is en dokter Anders Karin Haanmaker. Uh, Venus is geen vamp. En het uh, Parijs van Venus. Uh, uh, ja, het Parijs van Venus. Nee, Parijs van Isis. Sorry, oh, Parijs okay. van ja, ik Isis. Weet niet, ik weet het niet, hij weet het. Wij gaan een, een, een, een, een soort opleiding maken. Die tot ver in 2013 loopt. Dus ik ben tot 2013 sommige data al bezet. Okay. Um, maar niet op zondag hoop ik. Van, nee, niet op zondag. maar <laughs> Waarin we dus de cultuur gaan uitleggen, promoten en...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 Nee, voor ik jou ben, zeker niet. Ik ben vandaag met een groep singles uh, wezen wandelen als gids oh, ja. door de duinen. Ah, kijk. Uh, en het was, uh, het was erg erg <hij> gezellig. <hij> en misschien dat het daar mee te maken heeft. Maar uh, nou ja, in ieder geval, ik ben blij dat jullie toch hebben opgevangen. En dat het, uh, het klinkt heel erg gezellig. Ik heb het eerste deel van de radio-uitzending gehoord. Uh -huh. okay. Ik ben heel blij dat Rob vond dat ik goed kon zingen. <hij> <hij> nee, ik ook. En nee, dat hoort hij dan, hè? Je hebt ook meegekregen dat Peter, onze gast eigenlijk van vanavond, onderweg is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 voor de nieuwe tijd, waar we het ook Zoals net over ik net al zei, hadden. Ja. Het lichtje moet in je hoofd aangaan. Precies. Ja. Dank je wel. Rob, wat hebben we voor muziek? Nou, we, gaan, we gaan eerst even luisteren. Okay. Dat komt zo. ...naar het heerlijke nummer Every Day Will Be Like A Holiday... ...gezongen door Carole King. Nou, Herman wist het meteen, die hoorde het ook meteen. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Ja, nou, dus veel mensen... Uh, ja, wat het is de beste zangeres. Ja, voor ja, ja, ja Ik, ik weet ik ja, dat jij ja, dat vindt. Ja, ja. Misschien heb ik daarom dat nummer wel gekozen, hoor. Om even ja, mee te starten. Ja, ja. Uh, nou, veel mensen denken bij Carole King meteen aan het nummer You've Got A Friend. Jij waarschijnlijk ook. Ja, absoluut. En uh, hoewel dit nummer wel door haar is uh, geschreven... ...was het uh, James Taylor... Die in de 1971 een zeg maar. ja, enorme hit uh, mee scoorde. En uh, wat heel leuk is uh, om te weten... dat uh, Dussy Springfield het nummer in 1971 ook heeft opgenomen. Maar op dat moment dus een uh, breuk had met, uh, met de platenmaatschappij. En het nummer is pas in 1999 uitgekomen. Dus uh, 28 jaar later...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 Waardoor je dus heel erg contact krijgt met die ik. En het leuke is specifiek in deze. Dan nou gaat de, de telefoon Sorry, van denk, uh, Herman. Peter, het is Peter. Het Peter. Oh, Peter. Ja. Peter, we zitten midden in de uitzending. Ik, Hallo. Ik, denk, ik denk ook. Mag, ja, nee, ik denk ook je dat ook, uh, als, als, je als, je gaat als je. Even je... kijken of ik op de luidspreker <laughs> we gaan Herman, uh, dus... Herman gaat nu even de luidspreker, luidspreker, luidspreker nou, Maar mij. Hij is een heel ingewikkeld apparaat. Dus ik <laughs> hoop dat hij goed Peter, kun je me horen? Ja. Oké. Okay. Ja. Is het uh, te horen? Ja, ja oké. Okay. Ja. Je bent nu live in de uitzending. Nou, gezellig. hi Peter. Uh, dag <laughs> <iemand>? Hoi. <laughs> ja, ik belde alleen om uh, de weg te vragen. Oké. Okay. Okay. Nou, die gaan we je wijzen. de beschrijving, laat me in de steek. Ik ben uh, nu uh, rondjes aan het rijden uh, Rotonde. Oh jee. Oké. Oké. Ik oh. geef je even over aan Richard met de telefoon. Dan gaan wij <laughs> verder met, met de, de luisteraars uitzending. We hoeven alle luisteraars dat uh, mee te krijgen. Okay. Nee.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 Maar ik denk dat het gewoon heel erg... Uh, ja, dat het gaat op welk punt je, je richt. Punt je je op allemaal mensen buiten je... en op alles wat je afleidt van jezelf eigenlijk? Of richt je je naar binnen en kijk je wat daar uh, aan de hand is? Maar ik heb het zelf niet gedaan, dus ik denk ongetwijfeld... dat uh, Richard daar meer over kan vertellen. Ja, maar Richard loopt nog steeds met de maar telefoon... Nog steeds aan het nog uitleggen, nog volgens mij. Wil je het even overnemen? Ja, oké. Ja, ja? Okay. Mijn dochter is ook in de studio en die zal me even...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 En dat kon alleen maar door die stilte. Is het eigenlijk een beetje negen dagen lang mediteren? Kan je het ja, zo Ja, het zeggen? is negen dagen mediteren. Ja? Het is alleen maar mediteren. Ja, in ja. ja, en slapen. En, maar zelfs eten is bijna nog mediteren. En je moet ook nog uh, ja, we zeggen, corvée doen. Daar hebben ze een heel mooi woord voor. <lacht> maar dat heet, eigenlijk is het gewoon corvée. En dat moet je ook allemaal vanuit mediteren Wat ja, is het mooie woord? Ja, uh, Yvonne, weet jij dat? Uh, <lacht> oh, oké. Okay. Nou, ja, alsof, alsof dat erbij hoort, ja, weet ja, ja. Ja, ja. Maar Eigenlijk is het gewoon corvée. Maar, uh, ja.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 ja en alle nou, dingen dat is die prachtig, niet meer leuk vind, ga ik ik zou niet meer willen lief. dat, uh, dat me meerdere mensen dat deden toch ja dat en is ook toch de, prachtig, me de, de mensen die uh, zeggen van nou ja dat mensen is gek nou ja dat zal ik wel want dat ben ik ook wel <laughs> uh, ja. het is ook maar heel relatief hè <laughs> ja, wat is gek, gek ja. Ja, ja wat is gek, is gek. Ik vind sommige dus, mensen die gek zijn die vind ik veel stuk prettiger dan uh, ja, ja prettig gestoord misschien ja, ja, ja, soms is uh, gek leuk toch ja, ja. nou en uh, ja ik, ik heb wel bedacht dat ik gewoon mezelf ga blijven zijn oh nou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 You never know. Hey. Stel je open en doe het. En je gaat weer lekker met Geert op stap? Ik ga met Geert, Geert op stap, Kimpen. met uh, Christine Pannenbakker op stap, met Lidt Wormhout het een en ander doen. Ja. Uh, met Pansovia uh, Academie uh, ga ik iets doen. Dus ja, ja ik heb uh, heel veel dingen. En a drie uitgeverijen, Vrouw en Passie. Het is uh, een tijdschrift uh, waar ik uh, promoot. Daar komt uh, in februari weer een dag van aan. Hmm. En je gaat dus, natuurlijk uh, verhuizen, want je gaat je huis verkopen. Mijn huis uh, is zo goed, uh, wat mij betreft, als verkocht. Nee, ja. Alleen verkopen goed. nog eventjes. <laughs> Even, bestellen. Even bestellen. Ja, leuk. En uh, ja, helemaal zin in. Grote, grote, grote veranderingen. Grote veranderingen. Ja. Nou. Hey, dankjewel. En Rob, uh, wat zijn jouw intenties voor de komende. Nou, ik vond, jaar? Ik vond het wel heel grappig wat, uh, wat Mario zei. Want uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook dit jaar begonnen ben om. Uh,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 Want dan hebben ze dat gezeur van mij niet aan de kop, natuurlijk. Dus, uh... Moeten wij nu ja of nee zeggen? <laughs> nee hoor, nee, dat hoeft Sorry. helemaal niet. Nee. Hey, mooi Rob, dankjewel. En dan wil ik graag Peter van Kan uh, even naar de. Mag de microfoon even naar uh, Peter? Uh, ja, moet ik, even, zijn we... dan moet ik even kijken of ik hem uh, nee, eruit. Nee, gewoon uh, die kant op. Gewoon trekken aan dat ding. Naar beneden Rob, toe. Rob, gewoon naar beneden trekken. Wa wacht even hoor, we moeten even een beetje gaan verbouwen. Moment. Nee, helemaal niet. Gewoon de microfoon naar beneden. Nee. Zo Peter, hoor je me?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 Heb je een kinderboek nee, schrijven? Uh, ja, ik ben al uh, in mijn hoofd in ieder geval uh, een heel eind met uh, deel 2 van uh, De avonturen van Kasper. Hmm. En uh, daarnaast ben ik bezig met een boek over Jezus. Hé, hey, wat interessant, is dat toch een kinderboek? Uh, nee. Oké, okay. <laughs> dus dat is voor een volwassenen. <laughs> ja. ja. En, en hoe, wat moet ik je voorstellen, een boek over Jezus, want dat klinkt nogal. Uh... ambitieus? Ja. Ja, er zijn natuurlijk al. Uh,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 Dat, van, uh, dat het allemaal zus en zo is gegaan. Je hebt uh, boeken van Rudolf Steiner, met die hè, geschouwde informatie. En je hebt spirituele interpretaties. En je hebt historisch onderzoek naar Jezus. Hé hey Peter, ja? ik zie dat de tijd uh, voorbij is. Had ik niet opgemerkt. Uh, daarvoor mijn excuses. We gaan, uh, gaan je lekker installeren. En dan uh, gaan we na de pauze helemaal... Uh, wordt het een heel Peter van uur. Is dat oké? Okay? Uh, ja, dan maak ik wel even af uh, wat ik nu ja. net wilde zeggen. Prima. <laughs> Oké, okay. nou we gaan lekker naar de muziek. Uh, Herman, wil jij de volgende uh, ja. muziek? Uh... Het volgende nummer is van L. Stewart en het is Time in Passage. the kind to live in the past. The years run too short and the days too fast. The things you lean on the things that don't last. Well, it's just now and then my line gets cast into these time passages. There's something back there that you left you play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 Dat, mm -hmm. uh, he, daar ben je anderhalf maand geleden geweest. Dat uh, was, een, uh, was een primeur, want dat was de eerste keer. Wat vond jij uh, van de Boeddha Lounge? Uh, ik, uh, ten eerste vind ik het uh, altijd leuk uh, als mensen een initiatief uh, neerzetten. Eh, gewoon, uh, dat is ook een beetje mijn uh, stijl. Van, ja, je probeert iets en... Uh,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 Nah, <heel meneer. hood mathematically> nou ben ik wel meneer Licht is een, een stukje van de sluier op van die geboorte. Want ik heb al lang begrepen dat zei Anton Baudard zelfs, dat is een katholiek, katholiek in Rome, die zei van ja nee die 25 december dat is helemaal gewoon gejat van de heidenen Omdat ze nu toevallig ja. dat feest al hadden. Die lichtbomenfeest. Dus de katholieke kerk weet al dat ze in feite de eerste kerstdag hebben gejat van de heidenen ja. Vertel eens wel even hoe is dat nou werkelijk gegaan? Die geboorte van Christus. Nou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 de Vinci code zijn natuurlijk ook 4700 uh, Maria Magdalena's uh, opgestaan uh, over ja. de hele wereld. Ja. Ja. Die allemaal hun eigen relatie met Jezus hadden. Maar ja, het is het zo... Even afrondend. Uh, wat, wat boek betreft, Peter, je, je wilt dus Peter, uh, sorry, je wilt, uh, Christus, Jezus Christus in een soort historisch perspectief plaatsen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 Spirituele bladen. Dan kom je daarbij Bres en Onkruid uit. En, uh, Spiegelbeeld. Spiegelbeeld. Ook al ja. de dingen voor geschreven. Ja. Ja. Tegenwoordig de laatste jaren schieten de spirituele bladen uit de grond. Dus daar kan ik het allemaal niet meer bijhouden. Dus... Nee oké. Okay, maar je bent wel al een gezetteld figuur eigenlijk. Op dat gebied. Ja, bij, bij deze ja, bladen zijn wel, ja, wel de toonaangevende de... bladen. min of ja. meer ja. En je hebt ook wat boeken geschreven. Ja. Vertel eens iets over een ander boek van je. Uh, mijn eerste boek was een autobiografie. Die schreef ik al op mijn 28ste. Ik dacht, je weet maar nooit. He, je kan... ja, misschien word je nog eens beroemd. Ja, nee, maar... ik dacht, je weet maar nooit wanneer het afgelopen is. Je kan niet, eh, niet, vro niet vroeg genoeg beginnen met je autobiografie. Ja. Um... Uh, moet je dan elk jaar schrijven? hoe gaat dat? Er komt een, uh, een appendix komt bij. Ja, ja. ja. ja. precies.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 Um, kinderboek, nog een, uh, nog een boek met korte verhalen. En uh, nou, dat is het. Dat is mijn oeuvre. Ja. En dus een hele, heleboel artikelen in, in, in de loop. In jaar. allerlei tijdschriften ja. en bladen. Ja, ja. ja. ook op, uh, afgelopen jaren was ik uh, hoofdredacteur van het Eigen Tijds Magazine. En Eigentijds Magazine, dat is een, een, een, een, een internettijdschrift? Uh, ja. het ja. is uh, een internetsite, uh, uh, maar ook uh, uh, één keer per jaar één of twee keer per jaar een uh, papieren magazine. Oké. Okay. Dat uh, kwam samen met uh, Eigentijds Festival Krant uit. En, uh, uh, sorry. en ja. in, interview je dan uh, de deelnemers van het Eigentijds? Uh? Uh, nou, ik had eigenlijk de vrije hand, dus ik. ik, ik, ik ik in, liet interviewen of liet interviewen mensen die ik uh, interessant, interessant vond. Ja, ja. mooi. Uh, soms van het festival, soms daarbuiten. Ja. Heb jij ook iets met de organisatie te maken? Uh, van het eigen testfestival? Uh, uh, ja, laatste jaar uh, regel ik uh, uh, muziek. Hmm.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 Ja. Mooi. Mooi. Mooi moment om naar muziek te gaan, ja. denk ik. Nou, je mag naar de volgende cd, uh, Peter. Oké. Okay. meegenomen. De Almond Brothers Band. Ah. Ja, uh, dat is... Uh, ik, mijn, ik hou erg van, uh, van melodieuze gitaarmuziek. En dan heb ik het niet over akoestische gitaar, zoals net. Maar over uh, elektrische gitaar. Uh, en uh, mijn favoriete gitarist is Dwayne Omen, De stichter van de Almond Brothers Band. En op het nummer Blue Sky kan je horen hoe ontzettend lieflijk elektrische gitaar kan zijn.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 En het is maar net wie Casper de bal toespeelt eigenlijk. <laughs> ja, maar eigenwijs als hij is valt hij nog voor dreigementen, nog voor verleidingen. En, uh, maar wel voor het prinsesje? Nee. Ook nee, niet? Nee, nee, nee. Jeetje. Nee, nee. En had je je nichtje in gedachten in een personage in het boek? Nee. Dus nee, het is echt nee, helemaal puur, puur. Ja, het, is, uh, het kwam gewoon uh, zoals het kwam. Mooi. Ja. Um, een en, heel ander iets...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 dus, uh, zeker meer yoga-docenten in de rolstoel. Ja. Toen, uh, toen niet, dus uh, de eind zo uh, halverwege jaren tachtig. Hoe is dat zo gekomen dat je in de rolstoel bent gekomen?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 Dit nummer heeft ze geschreven uit, uh, om uiting te geven naar dankbaarheid voor haar goeroe, uh, haar, uh, haar, guru, haar uh, lerares. See yeah.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 Gewoon doorleven. Dus ik heb, dat boek heeft me ge, geïnspireerd om echt mijn leven om te laten draaien om, om zelfrealisatie. En dat, ja. Wat was dat voor persoon dan? Het was een, een man een, in 1893 geboren in India, 1920 naar Amerika gegaan.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 Uh, inmiddels is het westen redelijk spiritueel. In ja. India is het al een stuk minder spiritueel. He, dus het, ja. dat gaat letterlijk zijn beweging ja, ja, ja. van een, ja. India naar Amerika. Ja. Dat, heeft ook, dat is ook een beweging letterlijk geweest van de spiritualiteit uit India naar het westen. Ja. Komt onmiddellijk ja. de vraag Peter. Wat is voor jou spiritualiteit? Ja. Um, nou uh, letterlijk gezien hè, gaat het om het besef van dat, uh, dat wij uh, spirit zijn. Hè, dat, dat de mens een geestelijk wezen is. Dus dat...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 Dame, maar word ik, ik jaloers, namens Namens meegemaakt. <laughs> ja, Rob en, die uh, staat met klomme tenen. <laughs> <laughs> ik ben ja, ook drummer, maar dat wist jij nog niet. Maar ah, bij okay, deze was nou, okay. um, Ja, en uh, ja, muziek is wat me het meest uh, na aan het hart ligt, absoluut. Dus ik, uh, ik vind het fijn uh, dat er steeds meer uh, gelegenheden komen om, uh, om ook... Muziek met een spirituele inslag uh, te delen met, uh, met publiek. Ja, je geeft 15, ook mensen jaar, de kans, geleden, ja, ja. 15 jaar geleden ja, dan kon je nog twee keer op een festival spelen in ene jaar en dat, dan, dat was het eigenlijk weer. Maar nu uh, ja, komt daar toch steeds meer gelegenheid voor. Ja, want ik begrijp dat je in maart weer in Haarlem gaat optreden? Uh, ja, dat klopt. 11 hoe, maart hoe laat is, en waar? Uh, dat is een rare uh, vraag. Ja, weer, die stel aan jou. <laughs>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 Dan geef je dan uh, regulier elke week? Of? Nee, nee, dat is meer op ad hoc basis. Mm. Uh, hier en daar op, uh, op festivals of, of wat ook. Medi yoga of meditatie liever. Soms klankworkshops. Oh, leuk. Ja. Hey, en kunnen mensen bijvoorbeeld je ook gaan bewonderen uh, bij het eigen tijds van de komende zomer? Uh, ja, ik doe haar al heel lang de zondagochtend bijeenkomst. De viering, dienst? Dienst, Ach. ja.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 En uh, ja. Spannend. En else? Ja. <laughs> Allerlei uh, ook gezonde producten kan je ook nog vinden op mijn uh, website. Voor wie gezond wil leven. Nou ja. Hé. Hey, ontzettend bedankt dat je, dat je hier uh, wilde zijn. Uh, nou, Herman heeft nog een ju ja, voor Jullie volume. bedankt. Ik uh, vond het heel leuk. Het ziet er allemaal uh,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 Je mag kiezen. een van de twee is voor jou. Of je de Engelse of de Nederlandse wilt. Alsjeblieft. Namens Inspiratieradio. En andere lui. Dus... Hartstikke leuk. Voort. Uh, uh... we, uh, we gaan eerst even. Naar de, naar de, de muziek. Oh, okay. ja.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 Onze volgende uitzending is op 22 januari 2012. Ook weer avonds van 7 tot 9. We hebben dan Carmen de Haan in onze uitzending. En zij gaat het hebben over spirituele communicatie. Nou, Carmen ken ik al jaren. Uh, ja, uit de tijd nog dat ze bij Sauna van Egmond ja, het enige Ja, daar ken ik ook deed. van. Ja, ja. ja, en het leuke is van Carmen... Uh, als je echt kijkt van wie is nou in de regio... Uh, degene die het meest succesvol is...